Neem voor een keertje een snip per dag, een snip per dag, een snip per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op zo'n snipperdag. Wanneer je je werk wilt ontvluchten, zo is dat komt dagelijks voor. Dan pak je je biesen en ga je met vrouwen en met groes van door. Dan neem je maar weer eens een snipperdag Een snipperdag, een snipperdag Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag Op je snipperdag De juffrouw op school vroeg aan Jantje Was jij misschien gisteren ziek? Vertel me toch eens wat je schilderde het feintje sprak toen laconiek Ik nam voor een keertje een snifferdag Een snifferdag, een snifferdag Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snifferdag Een bruidje in het wit zat te snikken De man van haar keus was er niet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 daar heerste een vreugd van belang. De douane beambte zei, heren, Wie smokkelen wil, gaat zijn gaan. Ik neem voor een keertje een snipperdag, Een dag, een dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipperdag.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 Kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snippen?